omdat Chili hem dreigde uit te wijzen naar Duitsland. Walter Rauf stierf in 1984 in Chili. Het weer bewolkt en soms wat regen, minimaal rond de graad of 13. Overdag eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En Zie FN.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 ZANG antwoord ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. getting busy. 6.9. Zie ervan. Niks proberen dan kan er ook niks teug Wil je allemaal nacht te kijken tot ik alles van je neem met alle mensen werden gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal te leren dat je ook iets in me ziet Jij je rand van leren kennen maar misschien wil jij dat niet